Tiedemans stapte afgelopen weekend op nadat bekend was geworden dat hij sinds zijn aantreden in 2010 ruim 100 taxiritten had gedeclareerd. Een groot deel daarvan zou naar zijn stamkroeg zijn. De oud-wethouder zegt nu dat hij zich altijd aan de regels heeft gehouden. Hij vindt het opvallend dat er nu, acht maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, ophef over is ontstaan. De gemeenteraad van Helmond besloot gisteravond dat er een extern onderzoek komt naar de zaak.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 In de Verenigde Staten heeft de winnaar van een loterij zich gemeld voor de superhoofdprijs. Hij of zij kan het astronomische bedrag van 590 miljoen dollar incasseren. Dat is omgerekend zo'n 460 miljoen euro. Het winnende lot is verkocht in een dorpje in de staat Florida. De loterijdirectie maakte de naam van de winnaar niet bekend. Het weer vannacht helder, morgen en ook vrijdag en zaterdag opnieuw volop zon. In het binnenland wordt het morgen 23 tot 26 graden. Aan zee wel wat koeler. Dit was Stanois Journal. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond, het Nederlandse elftal oefent deze week tegen Indonesië. Vandaag is Oranje in Jakarta aangekomen en dat bezoek gaat niet ongemerkt aan de Indonesiërs voorbij. Dat merkt ook de bondscoach Louis van Gaal. Ongelooflijk. dit is een voetbalgek land. Iedereen herkent je en wil een foto en weet ik veel wat. Dus ja, ik had dit wel verwacht eigenlijk. Voor Jong Oranje begint morgen het EK in Israël en het land is er ook helemaal klaar voor. You know, it's uh, the first event, big event in Israel and, and I hope it uh, will success. Het uh, succes van Jong Oranje moet komen van internationals die met hun club een uh, mooi seizoen achter de rug hebben, maar er zijn ook spelers die een minder hebben gehad, zoals PSV'er Kevin Strootman. Dat maakt eigenlijk niet uit. Daarna wordt het gelijk omgezet in uh, dat we één doel hebben. Dat ze naar het EK gaan met een, uh, met een goed team. Verder tennis in Parijs en we spreken Bauke Mollema, de wielrenner, over zijn voorbereiding op de Tour en de Ronde van Zwitserland. waar hij als kopman gaat starten. <totstuk> Maarten Stekelenburg heeft een nieuwe club. De doelman vertrekt van AS Roma naar Fulham. Vandaag tekent Stekelenburg een vierjarig contract in Londen. Hij is opgelucht dat hij nu eindelijk een nieuwe ploeg heeft. Nou, redelijk. Ik, uh, het heeft tijd geduurd. Maar uiteindelijk is het de laatste week heel snel gegaan. Waarom ben jij blij met de keuze voor Fulham? Waarom wil jij zo graag naar die Premier League? Nou, ten eerste omdat het de Premier League is. een van de grootste competities ter wereld. En goed, daar ben ik heel, heel blij mee. En uh, ja goed, Londen ook een geweldige stad. Fulham ook, ook een hele mooie club. En ja goed, ik ben er heel blij mee. En herinnerd met Martin Jol? Ook dat, ja. Hoe speciaal is dat? Nou goed, ik ken Martin vrij goed. We hebben uitstekend samengewerkt in de tijd van Ajax. Hij heeft me veel vertrouwen gegeven. En goed, hij heeft me al, al eigenlijk vrij snel laten weten dat hij me graag zou willen hebben. En de hele club eigenlijk. Dus, dus eigenlijk ben ik, de, ik ben heel blij nu op dit moment. Hoe ambitieus is voor hem eigenlijk? Ik bedoel, we weten dat er veel geld zit. Maar ja, het is ook weer een relatief kleine club. En, en sportief gezien in die zin misschien een beetje beperkt. Nou, dat vind ik niet, moet ik zeggen. Ik bedoel, nog niet zo lang gelezen van voor mijn Europa League finale. Dus uh, het is wel een club die altijd de meest rijdt voor de Europese plekken. Uh, en dat proberen we volgend jaar ook weer. Dus uh, ik heb er veel zin in. Ja. Uh, wordt het voor jou ook een soort van sportief eerherstel? Want ik neem aan dat je toch niet zo heel happy op je Italiaanse jaren terugkijkt. Ja, dat wil ik wel even, even recht zetten. Ik heb, ja. ik heb twee mooie jaren gehad. Uh, sportief is het niet gegaan. Altijd zoals, zoals ik had verwacht en gehoopt. Maar goed, er zijn ook, iedereen praat wel heel slecht over, over Rome, mijn periode. Maar dat valt ook wel mee. Ik heb het echt uitstekend naar mijn zin gehad. En, uh, ja, goed, ik vond op een gegeven moment dat het toe was om iets anders. Wat misschien ook voor mijn carrière beter was. Dus vandaar ook deze stapje. Ja. Ja, privé had je misschien heel erg naar je zin, maar sportief, sportief ook. Dus ook ja. In welke zin? Nou, omdat ik daar gewoon, ik, ik voelde me op mijn plek. Zeker het eerste jaar. Nou ja, het tweede jaar de trainer stopte mee. Dus ja goed, je bent ook afhankelijk van keuzes van trainen. De blessures die, uh, hielpen me ook niet. Dus jij ja, niet alles hebt meegezeten. Ja, ik voelde me wel prettig bij de club. Ik bedoel, het is een hele grote club. Oh, ja, goed, uiteindelijk is er niet van gekomen wat ik ervan gehoopt had. de nee, Stekelenburg is natuurlijk wel een keeper van het kaliber. Uh, Absoluut top. Die om prijzen wil voetballen. En, en dat lukte daar niet. nou maar Ik denk dat iedere speler wel om prijzen wil voetballen. Goed, uh... Maar het hoort ook bij jouw status tegen. Ja, ik heb het wel mijn hele carrière gedaan. Ja, dat klopt zo. En het feit dat dat daar niet, niet lukte, zegt dat meer iets over de club... of zegt het ook iets over jouw, jouw optreden daar in Italië? Nou, ik denk allebei een beetje. Ik, bedoel, ik heb ook niet mijn beste periode gehad. Ik bedoel, dat lijkt me vrij duidelijk. Ik, bedoel, ik heb Mijn beste periode waar de laatste twee, drie jaar bij Ajax. Met het WK meegenomen en ik wou die lijn graag doortrekken. In Rome, want ik was toen in iets anders. En goed, dat is er niet helemaal uitgekomen. Dus ja. vandaar deze stap ook. Ja. Uh, heb jij daar een verklaring voor? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt uh, de, uh, naar Edwin van der Sar en, en de parallel die ligt er natuurlijk. Ook nu met de overstap naar Fulham. Dat is heel opvallend toch? En, en denk je dan ook stiekem uh, van der Sar die maakte daarna nog een hele interessante stap. Wie weet wat mij allemaal nog gaat gebeuren? Nou, ik moet nog beginnen met Fulham. dus uh, ik, ga me daar, ik heb een lang, uh, langdurig contract getekend daar. Dus... We gaan het wel zien. We voorlopig uh, laten we eerst maar eens beginnen. Het zal ook een, een manier zijn, denk ik, om je weer nadrukkelijk in de kijker te spelen voor Oranje. Is er contact geweest met Van Gaal over zo'n transfer? Nee. nee. Maar ben je daarvan bewust dat je, dat je nou, jezelf je op de kaart wel, Je houdt er wel rekening mee. Maar goed, in principe gaat het eerst uh, in carrière clubvoetbal. Want <laughs> als dat goed gaat, dan komt het zelf er pas in beeld. Dus daar heb ik als eerste aan gedacht voor mezelf. Dus uh, dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. De maar de het, is, tijd. het is een prikkel? dat Volg je mij, zegt ja. ja dat je denkt ik wil het daar doen. Ik wil erbij zijn. Ik bedoel WK's WK volgend jaar. Dus ik denk dat iedere speler daarbij wil zijn. En, uh, dus dan ga ik, dus ik ga er ook vanuit dat, dat ik gewoon goed speel, dan voel dat ik er ook bij ben. Martin Stekelenburg was dat tegen Martin Vriesema. Meer nieuws uit de Premier League. De Spanjaard Roberto Martinez is de nieuwe trainer van Everton. Hij komt over van Wigan Athletic en tekende voor uh, vier seizoenen. Martinez is de opvolger van David Moyes. Die bij Manchester United weer de opvolger is van Alex Ferguson. Met Wigan won uh, Martinez afgelopen seizoen de rv Cup. Maar degradeerde daarna uit de Premier League. Hij is de eerste trainer bij Everton die niet uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland komt. Waarvan achter. Goed, zometeen Roland Garros. Dat doen we naar David Bowie, een absoluut beginner. nothing much to take I'm an absolute beginner But I'm absolutely sane to uh have -huh. 10 over 10, David Bowie dus en Absolute Beginners. We gaan het uh, over tennis hebben, want misschien zou het, uh, zouden ze het wel uh, moeilijk krijgen... Rafa Nadal en Novak Djokovic, dat was een klein beetje de verwachting. Ze speelden allebei hun uh, kwartfinale. Mark Brassen, goedenavond. Zat er, uh, heeft er enig moment na de uitschakeling van Federer nog een verrassing ingezeten? Nee, niet echt, Robert. Zeker niet bij de partij van Nadal tegen Wawrinka. Nadal, uh, zeiden we eerder al, ja, hij is in de tweede week gegroeid. Uh, het moest ook beter. Uh, de druk is eraf, zei hij zelf vandaag. Uh, nu hij in de tweede week zit, nu hij zo ver is gekomen, speelt hij wat vrijer, wat losser. Nou, Dat komt zijn spel duidelijk ten goede. Zagen we al in de partij tegen Nitschikori in de vorige ronde. Ja, En tegen Wawrinka, daar liet hij eigenlijk weinig van heel vandaag. Hele makkelijke drie sets overwinning. We zagen bij Vlagen weer echt de oude Nadal die zagen we tegen Nishikori ook al een beetje, maar nu ja was hij was hij wel weer heel erg goed hoor die enorme voor van hem die enorme spinballen die zware spinballen lengte zat er nu ook in ja van die die die kwam er gewoon niet aan te pas die werd er echt afgeslagen ik denk niet dat die ook maar enig het idee het moment of dat dat hij geen idee heeft gehad dat hij de wedstrijd uh, kon gaan winnen misschien nog een beetje vermoeid van die vijfzetter tegen Gasquet en uh, ja daar in die partij zat zat sowieso geen verrassing. Ja. Ja, hij zocht een beetje in de eerste week naar, uh, naar zijn vorm. Maar nu drie sets, uh, Pats boem eroverheen. Dus die vorm die heeft hij nu al uh, gevonden. Dan Djokovic, hij versloeg uh, Tommy Haas... Hoe was dat? Ook, ook simpel? Of had hij toch wat meer moeite? Uh, nou, het, ietsje, ietsje meer moeite, Djokovic. Uh, zeker in de tweede set. Maar je ziet, en dat geldt bij Nadal en dat geldt ook voor Djokovic. Het, het gaat er nu om. Ze, ze, ze, ze kruipen naar elkaar toe. Hè. We, we, we zitten vanaf het begin te wachten op deze halve finale. Nou ja, dan moeten ze beter gaan spelen in, gedurende zo'n toernooi. Nou, Djokovic klaar, uh, klaagde eerder in het toernooi nog wel. Dat hij zei, van, ja, ik ben niet met een goede intensiteit begonnen. Niet met de goede energie. Nou, een voetbaltrainer zou zeggen, mijn met, met, met team is te slap begonnen. Hè. Niet, niet, niet, niet geconcentreerd. Nou, daar had Djokovic ook last van. Maar je ziet nu, nou, naarmate hij verder komt, de tegenstanders sterker worden. Het belangrijker wordt, hij toe moet groeien naar die vorm om de halve finale tegen Nadal te winnen. En ook om de finale eventueel te gaan winnen. Ja, dat die intensiteit er wel is, liet hij zien tegen Tommy Haas. Uitstekend optreden in de eerste set van Djokovic. Hmm. Uh, volle bak vanaf het begin. Hij was er meteen. Hij, hij zat er bovenop. serveerde werkelijk fenomenaal. Heel erg goed. Uh, gaf Haas geen kans. Tweede set uh, ging op service. Werd op een gegeven moment een tiebreak. Ja, daar liet Haas het een beetje liggen. 4-2 werd het voor Tommy Haas. Die miste toen een redelijk makkelijke volley. Waardoor hij Djokovic naar 4-3 terug liet komen. En anders had het 5-2 geweest. Had hij de tiebreak kunnen winnen, was het 1-1 in sets geweest. Dat gebeurt niet. Ja, en dan zie je dan toch wel dat Djokovic ja, het, het, het daarna wel wat makkelijker heeft. De derde set nog wel een break voor Werd nog teruggebroken. De derde set uiteindelijk 7-5. Maar ja, je ziet dat de dingen die ze in de eerste week niet goed deden. Zowel Nadal als Djokovic. Ja, dat ze dat nu wel goed doen. En dat ze heel langzaam toegroeien heel langzaam toegegroeid zijn, want ze zijn er nu bijna... Ja, naar het niveau wat ze nodig hebben zometeen voor de halve finale. Ja, ja dat is uh, inderdaad een kraker. Uh, ja, het, ja. Het is op papier uh, is het inderdaad een de halve finale, maar eigenlijk is het toch gewoon de finale? Ja, daar, daar hadden we uh, ja, we op gehoopt. Ik bedoel, een ja, federe Nadal is natuurlijk ook geweldig. Maar op Gravel was toch wel de verwachting... nou, het wordt een finale Nadal-Djokovic. Nou, door de loting uh, kon dat niet, omdat Nadal wat weggezakt is. Djokovic is de nummer één van de wereld, hè? Nadal de nummer vier. Dat verhaal is bekend. Dus uh, ze zaten bij elkaar in de helft. Ja, nou ja goed, als ze elkaar dan niet in de finale kunnen treffen... dan hoop je maar dat ze elkaar in de halve finale treffen. Ja, ja en dat is gebeurd. Dus, dus, dus, dus er was vandaag ook wel zoiets van, weet je, hij komt er. Het, het gaat gebeuren, weet je. En, en ja, dat... dat, dat, dat het beloofd spektakel te worden. Hè. We herinneren ons nog de finale van vorig jaar eh, tussen deze twee. Nadal in het voordeel toen het mooi weer was. Toen begon het te rekenen. Werd het spannend. Nou ja, uiteindelijk uitgesteld naar een maandag wat weer in het voordeel was van Nadal. Nadal won uiteindelijk. En het zijn altijd mooie gevechten tussen de twee. En eh, ja, ik, ik verwacht er heel erg veel van. Ja. Um, dan, um, de, als we daar overheen kijken in de finale... Uh, Tsonga of uh, Ferrer. Tsonga die lijkt uh, de, de, de, de winning moet helemaal te pakken te hebben nu, hè? Ja, maar datzelfde geldt natuurlijk ook wel voor Ferrer. Uh, nog geen set verloren, dat geldt voor allebei. Dus ze staan met enorm veel uh, vertrouwen op de baan. Ferrer makkelijk gewonnen van Robredo. Nou ja, uh, Tsonga natuurlijk en gesteund door die overwinning op Federer... en gesteund door het publiek en met in zijn achterhoofd. Ja, het wordt wel weer eens tijd voor een Fransman. Uh, ik geef uh, Tsonga toch de betere kansen. Die, heeft die, die, die service van hem die goed is, dat is echt een wapen. Ferrer mist een beetje een, een echt wapen. Ferrer haalt altijd wel nou ja, halve finales, kwartfinales finales van grote toernooien, maar dat laatste stapje naar een finale heeft hij eigenlijk nog nooit uh, gezet. Het wordt, het wordt wel eens een keer tijd. Ik, ik gun het hem ook wel, maar ik denk dat Tsonga toch veel meer de completere speler is. Uh, Ferrer kan één spelletje, kan spelen als een machine en dan kan dat ontzettend goed. En uh, als hij zijn dag heeft, kan hij heel veel spelers eraf slaan. Alleen op het moment dat hij tegen Tsonga komt, die gewoon zijn Service Games makkelijk binnen gaat halen... die goed stond te retourneren, ook in de partij te gevederen... wordt het een ander verhaal. Ik denk niet dat het makkelijk zal zijn voor Tsonga. Het zal misschien in, in, in vier sets gaan, misschien wel vijf. Maar ik, ik, ja, ik tip daar toch uh, Tsonga. Dan even naar de vrouwen. Een boeiende partij tussen Sharapova en Jankovic. Opmerkelijk ja. ook, met name vanwege die eerste set natuurlijk. Ja, 6-0 eerste set voor, voor Jankovic. En, en die, die, die Sharapova verraste. Uh, agressief tennis, heel goed tennis van Jankovic. 6-0. 20 uh, ja, uh, onnodige fouten, ja. geloof ik, 20 onnodige uh, van van fouten. Van. Ja, ja, ja, ja. ja. En dat, is, dat is een beetje van, ja, wat is. Dat is altijd moeilijk, want wat is onnodig en, en wat is wel afgedwongen? Dat, dat, dat lijntje is af en toe heel erg dun. Maar goed, ja. ze maakten ontzettend veel fouten. Maar dat was voor een heel groot gedeelte ook de verdienste van Jankovic. Die echt, die echt vanaf het begin er nou ja, net als Djokovic, zeg maar, bovenop zat. Meteen de dingen deed die ze moest doen. Agressief spelen. Sharapova, ja, niet in de spel laten komen. Onder druk zetten, ja. En, en, en dan gaat Sharapova. In, in fouten maken. Maar je ziet dan toch in het verloop van zo'n partij... en dat zagen we ook een beetje bij Williams en Kuznetsova gisteren... dat de, de, de, de toppers, de he, Sharapova, um, dat hij dan toch in zo'n wedstrijd kan komen. Toch de tweede set kan winnen en uiteindelijk ook de derde set uh, kan winnen. Mooie rallies, mooie partij. Um, ja, Sharapova uiteindelijk, ondanks dat verlies met 6-0 in de eerste set... Uh, toch de kop erbij gehouden en, en hem uiteindelijk in drie sets eruit getrokken. En daar is wint van, uh, van Kirilenko... Ik ja, nog, dus uh, Sharapova. Nee, dat, dat was wel zoals verwacht. Uh, Azarenka is, alhoewel ze voor het eerst nu de ja. halve finales heeft gehaald op Roland Garros. Maar zij is toch de me meer completere speler. En, en dat was in twee sets. En, en dat was verdiend. En dat, dat, dat was ook wel verwacht. Uh, en nu krijgen we Sharapova uh, tegen Azarenka. Dus Robert, ik zou zeggen, zet de, leg de oordopjes maar klaar. Want ja. het wordt uh, kreunen tot, uh, tot de 4, 5, 6, 7, 8 decibel uh, op de baan. Ja, nou ja, goed. Morgen zijn die al hè, de twee halve finales bij de vrouwen. Mm -hmm. Sharapova, Azarenka. En uh, Williams tegen Irani. Morgen spelen de mannen niet alleen de vrouwen. Halve finales. We kijken ernaar uit, uh, Mark. Dankjewel. Met oordopjes. Ja. Zo is het. <laughs> Dankjewel, Mark Brasser. Over Roland Garros. Het Nederlandse elftal is uh, goed aangekomen in Indonesië. U weet het wellicht al en je speelt daar vrijdag een oefenwedstrijd. Onze verslaggever Bert Maalderink is ook meegereisd. Bert, hoe was de reis? Nou, ik ben niet met... Ik zat in een ander vliegtuig. <laughs> maar we hebben ongeveer dezelfde afstand afgelegd. En dat is wel vermoeiend. hoor. Je zit 16 uur in een vliegtuig opgevouwen. Dat heb ik gemerkt, maar dat hebben die spelers ook al gemerkt. Dus ik denk dat zij ook blij waren dat ze eruit konden vanochtend. Uh, en ik was er één avondje eerder, ik was dus er gisteravond al. En is ze getraind vandaag gelijk? Ja, is een heel, ik, bedoel, ik heb het idee dat de een dag hier ook veel langer duren. Uh, zij kwamen vanochtend hier aan en toen uh, is er een persconferentie van Van Gaal geweest daarna. En die spelers die hebben wat in het hotel getraind. En toen is er inderdaad een avondtraining geweest. Waar iedereen het erg rustig aan deed. Want uh, vergeet niet, uh, 16 uur vliegen. Betekent ook dat je naar, uh, naar een jetlag vliegt. Je vliegt naar uh, meer dan 30 graden. En je vliegt naar uh, heel veel vochtigheid. Dus uh, maar daar krijg je wel een klap van. Ja. Dus die spelers ook. Ja, dat gaat je niet in je kou, of in dit geval warme kleren zitten. Uh, nee, dat is niet uh, aan, even het. Ja, precies, even de, de, de ontvangst daar. Hoe is oranje ontvangen? Ja, als wereldkampioen eigenlijk. Uh, ik, ja, op een of andere manier. Als Robben en Van Persie erbij zijn, dat zijn natuurlijk twee uh, hele grote voetballers over de hele wereld. En dat is toch wel weer ongelofelijk hoor, dat daar uh, honderden mensen op een vliegveld staan. En uh, nou ja, Van Persie en Robben aan het toezingen zijn en handtekeningen willen hebben van die mensen. Dat is toch wel <laughs> spelers die van ons zijn en dichtbij zijn voor ons. Ja, die zijn voor deze mensen ver weg, maar erg uh, gekend en bekend. En uh, dat is toch altijd gek om te zien en apart om te zien. Ja, er werd in de Nederlandse media gesproken over een beckham ontvangst voor Robin van Persie... met enorme posters en, en banners in de, in de stad. Uh, heb je dat ook zo ervaren? Ja, ja zeker, zeker, zeker. De stad hangt hier zeker in de buurt van het stadion helemaal vol met, uh, met vier hoofden. Dat zijn de hoofden van, uh, van Persie, Snijder, Robbe en Kuit. Maar bovenaan, en die toren trok ver bovenuit, is Van Persie. En er lopen hier ook mensen natuurlijk in Manchester United shirts met Van Persie op de rug. Mensen in Nederland, elftal shirts... Ik denk dat we komen ze eraan met Van Persie op de rug? Nee, het is hier, uh, ja, bekker verbleekt bij Van Persie, zou ik bijna zeggen. Ja. <laughs> um, um, je, je, je noemde de naam van Robbe al. Uh, het is te hopen voor al die mensen daar dat hij uh, speelt. Want uh, het was weer even schrikken geblazen bij de, bij de training. Is hier? hij licht geblesseerd ge geraakt, zo is het verhaal. Laten we even luisteren wat Louis van Gaal erover vertelt. Nee, dat is hij heeft een knietje in zijn dij. En uh, volgens mij hebben jullie kunnen zien dat hij... Uh, uh, wanneer was het maandag uh, ook uh, niet getraind heeft uh, met de groep. Uh, vandaag uh, heeft hij wel met de groep meegetraind. Maar dat was fietsen en uh, stabiliteitsoefeningen. Nou, dat, uh, dat kan je met een knietje in je dij. Nou, vanavond gaan we zien of hij al mee kan doen of niet. Nou ja, uh, dat zal er om, uh, om houden. Maar, maar uh, in principe gaat iedereen spelen. Ja, dat was Louis van Gaal, Bert Mouderink uh, in Jakarta. Hoe serieus moeten we die blessure van Robben nemen? Ja, voor zo'n wedstrijd kan ik dat niet zo goed inschatten, want het is natuurlijk niet zo'n serieuze wedstrijd. En met uh, niet zo'n serieuze wedstrijd zou je zeggen van zo'n bestuur ook niet zo serieus. Maar in de, in de bekerfinale in Duitsland is hij gewisseld en toen had hij een knietje in zijn, zijn dijbeen dus gehad. Ja, en er wordt wat voorzichtig mee gedaan, maar ik denk dat hij zeker wel uh, een helft zal spelen. Al is het alleen maar omdat uh, volgens de contracten Nederland ook met een, uh, een sterk team of in ieder geval een team met, met bekende mensen op moet draven. Dus ik denk dat zeker Robbel wel even in actie zou komen. Want ik zag hem wel weer vrolijk rukkelen vandaag. Niet met een groep op een veld, wel alleen op een veld. Uh, maar ik denk wel dat hij zeker uh, nou ja, een kwartiertje of langer of misschien wel een helft in actie komt hier. Ja, je zegt de, de wedstrijd van vrijdag en, en, en de wedstrijd van, uh, van een paar dagen later uh, in, in China wordt misschien niet zo heel erg serieus genomen. Merk je dat uh, binnen de groep ook? Nee, dat merk je dan weer niet. Dat is dan een gekke wij van de buitenwereld. En dat vind ik ook logisch te kijken ernaar als een, een tripje om geld op te halen. Want daar wordt uh, geld mee verdiend. Maar op een of andere manier bij dat Nederlands elftal. En misschien komt dat ook wel door Louis van Gaal. Vindt iedereen het fijn om erbij te zijn. En uh, ja, iedereen neemt dat dan ook wel op zijn manier serieus. Ja, want ja, de grote namen zijn er wel. Dus. Uh, en dat steekt Van Gaal altijd hoor, als wij daar een beetje, uh, voilà, een beetje minzaam over doen. Zo'n wedstrijdje ver van huis, uh, wat doen jullie hier eigenlijk? Nee, van Gaal heeft altijd zo'n verhaal van, uh, we doen het allemaal in richting naar Brazilië. Of in, uh, op weg naar Brazilië. Hier is het uh, ook warm, dezelfde omstandigheden als we volgend jaar tegenkomen. Ik wil de groep toch een tijdje bij elkaar hebben. Ik wil zien hoe dat in zo'n groep gaat. Van Gaal vindt het allemaal, behalve qua geld, ook heel nuttig in voorbereiding op het WK... Dat geloven we dan maar. Zo is het. Bert Baaldrink was dat vanuit uh, Jakarta. Zometeen gaan we ook even kijken naar uh, Jong Oranje... dat zich uh, voorbereidt op het EK in uh, Israël. We praten even met Kevin Strootman en met Danny Blints en we horen hoe dat EK leeft. En we bellen ook even met Peter Mullenberg, dat is een bokser. Halve finale, EK, mooi. I'm hey. en Walking Away. Het EK onder uh, 21 is uh, vandaag begonnen. Uh, jong Noorwegen speelde uh, jong is tegen jong Israël. Werd 2-2. Uh, en zojuist wint uh, Italië met 1-0 van Engeland. Dus de eerste wedstrijden zijn onderweg. Voor Nederland nog niet, die moeten nog even wachten. Het uh, telt maar één ding eigenlijk voor, uh, voor het team dat daar is neergestreken. Voor het eerst sinds 2007 weer een Europese titel winnen... op het EK onder 21 daar in Israël. Het betekent dat de, speler, de spelers de knop nu moeten omzetten. De eredivisie is gedaan, de succes of teleurstelling moet snel een plaats krijgen. Edwin Cornelis het trof in Tel Aviv, twee spelers die daarmee te maken kregen. Wie is de Ajax-seed van het jaar en de meeste stemmen vandaag? En daar mogen we trots op zijn. Hij is voor Daily Blind. Hij had een super seizoen, zelf werd hij Ajaxiet van het jaar en hij werd ook nog eens kampioen met zijn club, opnieuw. Daarom ging ik ook met een heel lekker gevoel hierheen. Uh, toch met Ricardo, uh, Danny en ik zijn toch ja, de kampioen geworden en dan ga je toch met een lekker gevoel uh, naar zo'n zo groep toe. Uh, merk je dat ook in de selectie? Laat je het even blijken van, hé, uh, hey, wij zijn de kampioen. Uh, nou, niet zo, maar er worden wel eens een over gemaakt, maar... Uh... Eh, uh, nee, we pesten er niet mee. Lappenkakkerig verdedigen van PSV zorgt ervoor dat de bal een beetje blijft hangen. Vandaag waren we eigenlijk allemaal uh, speelden we onder ons niveau. En hij, Kevin Strootman, beleefde een dramatisch seizoen met PSV. Geen prijs. En dus met een kater naar Jong Oranje. Ja klopt, wij zijn geen kampioen geworden. Maar uh... Ja, we hebben vanaf het begin gewoon gezegd: sommigen komen uh, als kampioen binnen. Sommigen zelfs later nog als kampioen, een week later, zoals Bram Nuitink met, uh, met anderen. En uh, wij vanaf tweede precies en sommigen vanaf derde. Ja, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Daarna wordt het gelijk omgezet in uh, dat we één doel hebben: dat ze naar het EK gaan met een, uh, met een goed team. En dat willen we dan omzetten in, ja, in positieve energie voor iedereen. Ja, gaat dat zo makkelijk? Want ik kan me voorstellen dat je toch wel even echt moet zoeken naar een manier om dat seizoen achter je te laten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Nou nee, dit hoort gewoon nog steeds bij het seizoen. Uh, een afsluiting daarvan en dan probeer je zo goed mogelijk te eindigen. En het is een heel groot toernooi en dan maakt het, maak het op dit moment niet uit. Natuurlijk had je het liefst kampioen willen worden, maar dat dan moet nu geen rol meer spelen in, uh, als je de wedstrijd ingaat. Als één team reisden ze naar Israël, de groep gevestigde namen, a International zelfs. Ook Deli Blind, die dit seizoen echt doorbrak bij Ajax. Al maakt dat zijn positie bij Jong Oranje er niet anders op. Mijn rol? Uh, niet anders dan anders, denk ik. He? Nee. Ja, we hebben ook al heel vaak samen gespeeld bij andere jeugdaftallen of in het eerste aftal. elftal. Dus, uh... Nee, ik, ik voel me niet uh, een mentor of, of naar andere jongens toe. En dan Kevin Strootman, de onbetwiste aanvoerder. Al ziet hij zichzelf niet als de grote leider. Nee, nee, dat, nee, dat vind ik niet. Ik ben gewoon een van de 23 spelers. En natuurlijk uh, als je die wedstrijd speelt, heb je een band om je. Ja, maar je probeert iedereen te helpen. Maar dat, dat probeer ik altijd. En uh, Dat je dan wordt gezien door de, door de bondscoach als, als de aanvoerder van het team. Is alleen maar mooi, is een eer. Om dat voor je land te zijn. Maar dat moet ook niet, uh, niet veel groter gemaakt worden dan het is. Samenhorig en in alle rust bereidt de ploeg zich voor op wat komen gaat. Een groot toernooi in een warm en ander land, dat vooral. Daar moet je aan wennen. Dus was er eerst een trainingskamp in Haifa en nu de basiskamp in Tel Aviv. Um, ja, hier in Tel Aviv wat, wat mooier denk ik dan in Haifa. Gewoon lekker aan het strand en uh, je zou eigenlijk denken dat... Uh... Ja, dat het gewoon een. Uh, ja, ik niet dat we nu uh, vakantie. maar dat het een vakantiebestemming zou kunnen zijn. Maar... Zo ziet het er wel uit in ieder geval. Ja, maar zo, uh, als je dan de andere kant weer denkt aan Israël. dan is het vaak uh, ja, toch met oorlogen en, uh, en dat soort dingen. Maar dat zie je eigenlijk niet, uh, niet te merken. Dus uh, ja, ik denk dat we hier in het goede gedeelte zitten. Ja, Van het land hebben we natuurlijk niet heel veel gezien. Alleen uh, de omstandigheden gaat vooral om het weer. Kijk, dan moet je aanpassen, is anders dan in Nederland. Maar gelukkig spelen we s'avonds en uh, we trainen ook steeds om die tijd. Om zo goed mogelijk daarop uh, ja, te kunnen reageren en op aan te passen. En dat, moet dus, dat zou geen uh, probleem moeten zijn tijdens de wedstrijd. Ook wennen. De favoriete rol, Jonge Oranje met zijn bekende namen, een beetje krijgt opgedrongen. Natuurlijk Nederland, als je kijkt naar onze selectie, zullen heel veel mensen zeggen dat we uh, uh, meedoen om de titel. Maar ja, ik denk dat je als je kijkt naar de, de ploegen die ook meedoen uh, uit onze pool, Spanje-Duitsland, wat voor selectie die altijd hebben. En, uh, als je nog kijk naar Italië en Engeland, dat zijn ook ploegen die, uh, ja, die gewoon hoge, hoge ogen kunnen gooien op zo'n toernooi. En ja, toernooivoetbal is altijd anders, dus wie weet, maar ik snap wel dat mensen dat zeggen. Ja tuurlijk, maar dat is wel alleen maar mooi, de aandacht die, die het toernooi krijgt. Als je ziet hoeveel, uh, hoeveel pers en allemaal mensen aandacht geven, de kranten staan vol erover, en dat is alleen maar mooi. En dan moeten wij juist omzetten in, in positieve, ja, positieve dingen en een goed gevoel daarbij, uh, daarbij krijgen en zorgen dat... Ja, dat ze dat waar gaat maken. Dus voor jou is eigenlijk die favoriete rol alleen maar stimulerend? Misschien wel, maar dan zeg ik wel een van de favorieten. Kijk, we zijn niet de uitgesproken favoriet. Als je de andere selecties even naast elkaar zet, dan uh, loopt er genoeg kwaliteit rond. Maar ja, wij gaan met een doel hier naartoe. En uh, zal de eerste wedstrijd zal er heel bepalend in zijn. En nu? Nu is de tijd van gewenning voorbij. Laat het EK in Israël maar beginnen. Daily Blind en Kevin Stroopman staan te popelen. Het is nu al tijd om die wedstrijd te gaan spelen. Het is lang genoeg die voorbereiding. We hebben alles aan gedaan, iedereen is fit. Dat is, uh, is ook knap, we kunnen nog steeds 11 tegen 11 spelen. En uh, ja, dan moeten we maar zorgen dat we, in die wedstrijd, dat we het in die wedstrijd gaan laten zien. Ja, ik heb er zin in, dus uh, het duurt nu wel lang. Maar toen mate het dichterbij komt, is het toch wel lekker. Ja. Daily Blind en Kevin. Strootman in die bijdrage van Edwin Cornelis. Voor Israël is het een, een, een première het organiseren van een groot voetbaltoernooi, zoals het EK onder 21. De verwachtingen voor de nationale jeugdploeg zijn niet zo hoog gespannen. De verwachtingen voor het evenement zelf des te meer. Hoezeer leeft het EK daar in Israël? En staat iedereen er wel achter? Opnieuw, Edwin Cornelis. Goed, het EK-21 staat dan weliswaar op het punt van beginnen. In het straatbeeld van Tel Aviv merk je er nog weinig van. Op de weg langs het strand raast het verkeer nog altijd door. En er wordt een stuk doorgewerkt in deze stad waar ja, de torenflats uit de grond worden gestampt. Oh. Oh, het de enige verwijzing op straat naar het EK-21 onder 21, dat zijn de vlaggen die je in de lantaarnpalen ziet hangen. Met het logo erop. Maar dat betekent niet dat de mensen niet blij zijn met de komst van dat EK. You know it's uh, the first event, big event in Israel, and I and I hope it uh, will success. Ja, ze deze meneer voor het eerst dat Israël zoiets mag organiseren. Daar is hij blij mee. And Israel everybody happy, and everybody start to, to buy the cards and everything. It will be okay. It will be a nice tournament. Dat is vertelt deze journalist van uh, televisie en de internetsite One. Zo'n beetje hoe het leeft in Israël. Het wordt gezien als een groot evenement. En Israël wil ook graag laten zien dat het het kan organiseren. Want dan komt er misschien wel meer. Uh, Ik denk dat het een one is. Het is een opportunity even for the Israel association to see that Israel can uh, have. Kind of this competition. en dus hangt er veel af van dit EK. Still we trying to get some uh, opportunity to have here the uh, final of the Champions League or so final of the Europa League. Ja, een eindrotter van een EK of een WK dat is voorlopig wat te hoog gegrepen voor Israël. Maar wellicht een Europa League, een Champions League finale, daar hangt dus veel van af van dit EK. And if things will be good in this uh, kind of tournament, tournament, so I think that uh, we will have the chance to convince the UEFA to have another uh, kind of competition here. Even in de krant kijken hoor, ook daar overheerst de trots. De voorzitter van de Israëlische Bond dankt bijvoorbeeld in de Jerusalem Post Michel Platini... dat hij het lef heeft gehad om dit te toe te wijzen aan Israël. Hij zegt ook dat het van een groot diplomatiek belang is. En Israël trekt de aandacht, wordt er geschreven, for once for the right reasons. Er is een foto in de krant van Prime Minister Netanyahu... ...poserend met de shirt van Israël... ...vertellend dat hij net als vele Israëli's houdt van voetbal... ...en ook wel eens speelt, heel bijzonder op zijn leeftijd. Het lijkt een uitgekiende PR-campagne... ...terwijl er vanuit Palestijns gebied juist veel protest is geweest... al sinds de toewijzing van het toernooi. Een oproep om te boycotten, wat je ook zo af en toe in West-Europa wel eens hoorde. Everybody in Israel, most of the people are, you know... ...follow the Israeli league and the Europe League either, even more. Dus het is heel moeilijk om mensen die niet care te zorgen die of niet positief over dit tournament. Maar in Israël wordt het toch vooral gezien als een evenement. Er zijn veel mensen dus toch positief? Maar goed, die mensen zien ook dat de overheid er veel geld in moet steken. Ze uh, lot veel geld om alle all te stadiums en andere trainercamps voor de uh, uh, nationale teams. Dan hebben we het met name over het renoveren, het bouwen van stadions, en toch blijven de mensen enthousiast? Yes, want het taking a lot of money, but not zoals money like we used to hear from another tournaments like in de the last Europe tournament and uh, World Cup. Ja, het is natuurlijk financieel niet te vergelijken met een groot EK of WK, en het is ook niet zozeer de overheid die betaalt, het is de nationale bond. I think that most of the money that was spent here it came from the Israel Football Association and dus dat geld, dat speelt niet zo'n rol hier. So I don't think that people criticize the fact that the government money over this competition. Op die mooie boulevard van Tel Aviv gaat het dan weliswaar heel relaxed eraan toe. En toch, eens in de zoveel tijd, zie je hier een militair vliegtuig overvliegen. Zijn het de helikopters die met infrarood alles in de gaten houden? Ook dat is het straatbeeld in Israël. En dus is er vanuit het buitenland veelvuldig gevraagd: is het wel veilig? Ik denk dat dit een million dollar questions. is. Uh, ja. Yeah, uh, yeah. De journalist onderkent het imago van Israël in het buitenland? Guess that dat wife je vrouw of je Friends or your family say that they care when you're in Israel, because it's a war place. Maar de realiteit is anders. Well, uh, I tell you something. You should walk over the street in Tel Aviv and tell me if you feel anything that is not safety. It is niet gevaarlijk, zegt hij. Het beeld ontstaat door beelden die wij zien van de Gaza-strook, maar hier in Tel Aviv. It's not that dangerous. It's very safe here. Als er in de straten van Israël twijfel bestaat, dan heeft het met name te maken over de prestaties van jonge Israël. But daar je know... We zijn we will be in deze groep, de laatste? Het is een heel, very heel very, very group groep. Yeah. van Duitsland, van Italië, het is niet easy. Ze zitten in een zware pool en de verwachtingen zijn in dat opzicht niet echt hoog gespannen. Maar als evenement, 175.000 van de 250.000 kaarten zijn er inmiddels verkocht. De journalist weet het zeker. Dit EK onder 21 wordt een feestje football and summer and fun in Israel. So it's going to be a huge party, I think. It's, a, it's going to be a great two or three weeks. and NOS Langs the Leng met Robert Maver. LP, ja toen waren nog LP's. Into the Music, Bright Side of the Road van Van Morrison. Bokser Peter Mullenberg Die staat in de halve finale van de Europese kampioenschappen. Dat is mooi, hij versloeg in Minsk in de klasse tot 81 kilogram een Pol. Uh, dat was Mattheus um, en We hebben Peter nu aan de lijn. Dag Peter, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe verliep de partij? Uh, liep echt lekker. We hadden... Een tactiek afgesproken door eigenlijk niet alleen maar vooruit te gaan... maar ook gewoon hem opvangen en wegdraaien. En eigenlijk, dat liep vanaf de eerste ronde al. Ja. En, uh, ja je, maar ze hebben nu een ander puntsysteem. En dat is 10-9 puntsysteem, zoals bij de profs. Dus ja, ja je moet wel zien dat je wil werken. Dus ja, tweede ronde toch maar een ronde aangepakt. En uh, ja, dat liep ook goed. En toen een de derde ronde een beetje gecombineerd van... en wegdraaien en op tijd overnemen... Ja, en ik was duidelijk winnaar bij alle drie de juryleden. Dus ja, eigenlijk niks te klagen. Nee, mooie 3-0 overwinning. Wat is het belangrijkste verschil dan qua puntentelling? Hiervoor had je wedstrijd, die won je misschien met één of twee puntjes per ronde. Of je won hem heel dik met misschien maar vijf, 6 punten. Maar nu win je gewoon, als je een ronde wint, win je eigenlijk maar met 10-9. Dus dan, ook al sla je hem helemaal weg, wijze van, dan win je met 10-9. En heel soms met 10-8. Ja. En, en euh, maar ja, dan als je de tweede ronde al een beetje verzwakt, dan staat er 1, 10, 9 voor. Dus dan is het alweer gelijk, zeg maar. Ja. Dus dan komt er echt, op, echt op, aan op die derde ronde. Ja, dus en, uh, de, je... er zit meer spanning in. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zit meer spanning in. Het is veel meer boksen. Ja, ja. ik ben er echt blij mee. Zeg, je bent nu verzekerd van brons. Uh, dat was ook een beetje je doel, hè? Of nee, nou, niet een beetje. Het was heel erg je doel. Een medaille. Ja, klopt. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je nu zover bent... dat je dan nu ook gelijk voor goud of voor zilver gaat. Ja, ik ga nu zeker... Nu wil ik goud natuurlijk. Heel, heel, ja, gewoon duidelijk. Ik, uh, ik ben niet tevreden met mijn brons nu. Maar het is wel stap voor stap. Dus uh, ja, ik, ik, ben nu, ik heb nu brons natuurlijk. Ik, uh, ik wil vrijdag moet de finale boxen. Die wil ik gewoon winnen. Ja, en dan... Uh, ik, ik bekijk alles stap voor stap, maar natuurlijk wil ik goud. Um, nou is het sinds 1993 niet meer voorgekomen op een EK... He, dat een Nederlander een medaille pakte. Dus dit is al bijzonder. Toen was het, uh, ja, ja, toen was het Oran Delibas en Don Diego Poeder volgens mij ook. Uh, die pakte ook hetzelfde toernooi in een EK. Een, een, een medaille op een EK. Um, be besef je dat, dat dit toch wel uniek is wat je aan het doen bent? Ja, dat, dat besef ik wel. Maar ja, het is natuurlijk, omdat ik nu nog in het toernooi zit... wil ik dus, uh, ja, ik, ik wil dus door blijven gaan, snap je? Ik wil natuurlijk... Uh, ik vind dat we allebei zulven. en we proberen in ieder geval dat te evenaren en anders zelfs nog winnen. nog één hoger te krijgen. Hoe, hoe uh, schat je je kans in? Je moet morgen tegen een, uh, een bokser uit Moldavië. Dat klopt. Ja, hoe schat je je kans in? Uh, ik, ik ga winnen, ik, ik, of tenminste ik ga winnen, ik, ik, ik kan daarvan winnen, laat ik zo zeggen. Ik kan daarvan winnen en ja, op dit moment is het, als, als je van iemand kan winnen moet je dat gewoon nu doen. Nu is het moment en de tijd dus. Uh... Ik, denk dat ik, van, of ik weet dat ik van hem kan winnen, dus ik moet eigenlijk gewoon van hem winnen. Ja. Maar is het 50-50 of, of acht je jezelf meer kansen toe? Nee, ik acht mezelf wel meer kansen toe. Ik acht mezelf meer kansen toe, ja. ja. Kijk, het, is altijd, het blijft boksen natuurlijk, het is altijd uh, aanwacht. Maar ik, uh, gezien mijn kwaliteit en zijn kwaliteit, acht ik mezelf meer kansen toe. Is het nu zo dat je uh, de A-status krijgt van NOC en NSF... en dus uh, meer geld krijgt en dus wat meer in, aan je, aan je sport, uh, tijd en je sport kan besteden? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat ook zo. Ik, ik, zoals ik nu zeg, ja, ik heb er gewoon echt nog niet over, over nagedacht. En gevraagd ja, vraag: van, heb ik nu een a -straat? Nee, want eigenlijk op dit moment, ja, dan boeit me dat nog niet zo Ik wil nu gewoon nog een stap, ja, nog een stap verder. Ik wil die gouden medaille. Hm. Dus ja, ik, als gauw ik thuis ben, dan, dan hoor ik wel. Ik, ik denk wel dat ik nu een a heb, maar dat is nog even afwachten. Ik ben benieuwd. Hoe laat is de finale? Uh, de finale is zaterdag. Hoe laat? Uh, volgens mij in de middag. Ik wil niet zeker zeggen hoe laat. Ja, je hebt er wel stiekem al naar gekeken, dat hoor ik al. Ja, ja het is weer in de middag. Ik weet alleen nog niet hoe laat. Oké. Okay. Goed, nou succes op naar het Europese kampioenschap. Dankjewel, Peter Millenberg. Dankjewel, geen dag. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Biddles en uh, Ticket to Ride. Het is 12 minuten voor 11. Tony Martin heeft de vierde etappe, dat is een tijdrit... in de criterium die D Dauphiné gewonnen. De Duitse was uh, verderweg de snelste over de 32,5 kilometer. De Australiëer Rodney Dennis was 47 seconden langzamer... maar hij is wel de nieuwe aanvoerder van het algemeen klassement. Dennis heeft uh, 5 seconden voorsprong op de nummer, op de nummer 2 Chris Froome... En Stuart O'Grady heeft zijn afscheid aangekondigd. Eindelijk, zou je bijna zeggen. Australië stopt na de Tour van volgend jaar met wielrennen. O'Grady is 39 jaar inmiddels. Hij hoopt volgend jaar zijn achttiende en dus laatste Tour te rijden. Tot nu toe won hij in de ronde twee etappes... en droeg hij negen dagen de gele trein. Over de Tour gesproken. Hij begint over drie en een halve week. Dat zullen de wielerfans ongetwijfeld weten in de aanloop daarnaartoe rijdt Bouke Mollema vanaf, uh, vanaf zaterdag de ronde van Zwitserland. Bouke, goedenavond. Goedenavond. De afgelopen weken um, heb jij een hoogtestage gedaan in de Sierra Nevada. Uh, dat is hoog. Ja. Hoe hoog precies? Uh, ruim 2320 meter hier uh, waar het hotel zit, aan de mensen. De, uh, ja, de hoogste berg hier is zelfs 3300 meter. Maar uh, ja, zo ver kunnen we niet, want er ligt nog behoorlijk wat uh, sneeuw buiten. Wat, wat houdt het in, een hoogtestage? Uh, nou ja, je moet, hier, ik geloof, minimaal 2,5 weken... En, en liever nog drie weken eigenlijk op een hoogte zitten... van tussen de 2000 tot 2500 meter... En uh, ja, goed, daarvan blijf je natuurlijk de hele dag. En dat zorgt uh, uh, ja, vooral dat op hoogte zitten en slapen uh, zorgt voor aanpassingen in het lichaam. Het uh, lichaam maakt meer rode bloedcellen. Uh, dat Er vinden aanpassingen in de spieren plaats. En trainen op hoogte zelf is ook nog eens uh, zwaarder dan op zeeniveau. Dus dat zijn, ja, en je treedt natuurlijk superveel berg op. Uh, ja, omdat je ja, die berg al uh, op moet uh, naar het hotel. Dus ja, dat zijn stuk voor stuk aan uh, ja om die hoge stages te doen. En hoe lang moet dat effect dan aanhouden? Nou ja, ik hoop zo lang mogelijk. Uh, ja, het idee is geloof ik uh, twee maanden, als ik, uh, als ik het goed zeg. Of in ieder geval zes weken. En uh, ja, ik hoop in ieder geval in, uh, in de tour hiervan uh, profijt te hebben. En uh, ja, daar, daar ga ik vanuit. Kijk, daarom, daarom zijn we hier. Ja, het is de eerste keer, hè, geloof ik, dat je dit doet, hè? Ja, dat klopt. Wel op, uh, wel op deze hoogte, in ieder geval. Ik ben één keer eerder in font uh, in Frankrijk geweest. Maar dat was maar uh, 1850 meter ongeveer. En ja, misschien daarom ook wat te laag uh, om daar echt uh, profijt van te hebben. Nou, waarom heb je het nooit eerder gedaan, dan? Nou, eigenlijk ook met dat idee van font in het achterhoofd. Dat ik toen niet het uh, idee had dat ik daar super, uh, super goed van was... Uh, dat jaar en uh, ja, dat kwam misschien dan achteraf omdat uh, de hoogte te laag was. En uh, ja, goed, vorig jaar hebben we, hebben we keuze gemaakt om, uh, om geen hoogtestage te doen. En uh, ja, dit jaar wel. Ik, ik, ik heb goed met mijn uh, trainers overlegd. En uh, ja, het leek ons allebei een goed plan om, uh, om het nu wel te gaan doen. En uh, ja, daarom zijn we hier. Het risico dan natuurlijk is wel dat als je uh, vanaf zaterdag in de Ronde van Zwitserland uh, gaat rijden als kopman, en het effect is er niet dat je denkt, shit, alles ja. is voor niks geweest. Ja, maar goed, daar, daar ga ik niet van uit. Kijk. Uh, ja, zeg nooit nooit natuurlijk. Maar uh, kijk, uh, voorlopig ga ik ervan uit dat uh, ik vooral in de tour zeg maar, hier profijt van hebben zal hebben. En ook al in de Ronde van Zwitserland denk ik. Kijk, uh, je hebt wel veel verhalen van rennen die, die dan, ja, slecht zijn als ze van hoogte afkomen, uh, als ze weer naar zeeniveau gaan. Omdat het lichaam zich dan weer uh, moet aanpassen. Maar ja, goed, dit is mijn eerste stage op deze. Op deze hoogte, en ja, ik zie het wel. Ik, uh, ik ben daar niet echt, uh, echt bang voor. Is het ook een. Uh, zijn het zijn een beetje voorbeschietingen om maar zo te zeggen. voor, uh, voor de tour. Een beetje wennen uh, aan, uh, laten we zeggen. nu uh, kopman zijn en dat doortrekken richting de Tour de France? Uh, de Ronde van Svens, bedoel je? Ja? ja? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, kijk, uh, uh, ik denk. Klassementsrenner ben en al ja, verschillende klassementen heb gereden in, in, in, in rondes natuurlijk. Dus kijk, normaal gesproken ga ik gewoon voor, voor een klassement in de ronde van Zwitserland. En uh, ja ik heb afgelopen week heel goed getraind en ik, ik voel me prima. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ga je ook voor het klassement in de Tour, mag ik aannemen? En ook als kopman wellicht? Ja, nee niet wellicht, dat uh, is wel zeker, ja. Ik ben in ieder geval uh, een, een van de kopmannen op de kopman van onze, onze ploeg in de Tour. En uh, ja, misschien dat Robert Gezing daar nog, uh, nog bijkomt. Dat even, ja, even al hoe die van zijn uh, verrichting in de Giro herstelt. Maar ik ga in ieder geval uh, ja, de Tour vertrekken met het doel om een uh, goed klassement te rijden. Ja, Gezing heeft zelf aangegeven dat hij misschien wel nadenkt over het uh, uh, misschien wel uh, uh, niet meer kopman willen zijn of niet meer voor, laten we het zo zeggen, voor, voor de klassementen willen gaan. Maar misschien gewoon voor een etappe. Wat zou jij vinden ja. van die rol? Dus jij echt als kopman en dan Geesink die moet gaan voor een etappe? Nou ja, dat vind ik op zich ook een prima rol, ja. Kijk, uh, ik ga sowieso voor het klassement. Dat, dat is al in het begin van het jaar uh, ja, afgesproken binnen de ploeg. En uh, kijk, uh, Robert zou natuurlijk de Giro uh, voor het klassement gaan en dat uh, uh, ja, is, is de laatste weken. dan mislukt, maar goed, hij, uh, hij heeft natuurlijk nog steeds ontzettend veel kwaliteit en... Dat kan er in de Tour, uh, ja, zou er voor het klassement eruit uit kunnen komen, maar uh, ja, anders voor een etappe. En uh, ja, het zou mooi zijn natuurlijk uh, als hij, uh, of, of, ja, hij die etappe pakt en, en ik klassement, dan zijn we denk ik allebei uh, tevreden. Wanneer ben je tevreden? en wat voor uitslag uh, in het klassement in de ronde van Zwitserland? Nou, kijk, ik kijk niet echt naar posities in Zwitserland. Jawel, denk, je uh, bent een dan zeg je net, dus dan moet je voor het klassement gaan. Dus dan heb je ook iets in je hoofd. Ja, nee, dat is zomaar goed, kijk, de Tour is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik denk wel dat ik in Zwitserland, ja, als alles gewoon goed gaat... dat ik ja, een mooi klassement kan rijden. En of dat top 10 is of top 5, misschien nog wel beter. Kijk, dat, dat zou me gewoon moeten blijken. Ja, het hangt natuurlijk vanaf wat het effect is van de hoogtestage... waar je nu net uh, 18 dagen of 16 dagen in hebt gezeten. Uh, uh, en wat betreft de Tour? Nou, hetzelfde verhaal. Top 10? Nou ja, goed, dat zou mooi zijn, ja. Maar goed, uh, kijk, ik zag gewoon voor het klassement en voor het hoogst mogelijke uh, ja, wat er uh, binnen mij kunnen ligt. En uh, kijk, dan, dan zie ik achteraf wel of dat uh, ja, top 20 is, top 10, top 5. Ja, je weet me nooit. En uh, achteraf dan, dan maak ik de conclusie zeg maar op of ik uh, daarmee tevreden ben uh, of niet. Tot slot, uh, wanneer wordt een nieuwe sponsor gepresenteerd? Is er een nieuwe sponsor dan? Ja, doe niet meer of je gek bent. Belkin, ja. Ja, Belkin, dat weet je ook wel. Belkin is een nieuwe sponsor en die wordt nog voor de Tour gepresenteerd. We, we weten alleen nog niet wanneer. Ja, goed, het zou mooi zijn als, als, als er een nieuwe sponsor wordt gepresenteerd voor de Tour. En uh, ik, wacht, ik wacht het nieuws van de ploeg en uh, van die eventueel nieuwe sponsor, uh, lala. Ja, je mag het niet zeggen, begrijp ik. Nou, ik weet niet, niet veel meer dan jullie eigenlijk. Ik heb uh, afgelopen... Ik heb eigenlijk het meeste nieuws ook uit de krant gehaald. Dus uh, ja. ja, we wachten af. Nou, doen wij dat ook. Uh, dankjewel, Bouke. Succes in de ronde van Zwitserland. En natuurlijk nu ook alvast succes in de Tour. Ja, dankjewel. Bouke Mollema was dat. Uh, u hoort het de eindtune. Ik denk dat we over het algemeen uh, tegen het einde van de uitzending aanlopen. Daarmee het ook een eindtune. Ik geef er nu even wat uh, berichten mee. PEC Zwolle heeft uh, Kevin Bejois aangetrokken als nieuwe tweede doelman. Een 31-jarige Belg. Hij volgde Danny Windjens op, die vorige week naar VVV Venlo vertrok. Bejois tekent een contract voor één jaar bij PEC. Met een optie voor nog een seizoen. Bejois komt transfervrij over van Eerste Divisie-Club FC Den Bosch. <coughs> en Leon Vlemings, die vertrekt. Uh, op 1 juli als hoofdtrainer van Excelsior, de trainer en de Rotterdamse club... die uh, hebben een onderling overleg uh, besloten om uit elkaar te gaan. Flemmings had nog een contract voor een jaar. Flemmings werkte één seizoen voor Excelsior. Onder zijn leiding eindigde Excelsior op de voorlaatste plaats in de Jubilee League. En het de Deense voetbalelftal heeft vanavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen Georgië in Aalborg... met 2-1 gewonnen. Dat melden we onder Ajaxiet Christian Eriksen... Het duel besliste, dat deed hij één minuut voortijd. Goed, tot zover dan echt deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer. Dan uh, begint voor uh, Oranje ook het EK voetbal om um, half negen. Te horen natuurlijk op uh, Radio 1. Jong Nederland tegen Jong Duitsland. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door uh, Rob Trip. Ik wens u nog een heel fijne avond.